Naar de Nederlandse Standards. Een groep gedupeerde Franse patiënten heeft stappen tegen de man ondernomen. Minister Schippers van Volksgezondheid noemt de berichten over de Diane 35-pil verontrustend. Het gaat haar aan het hart, zegt ze, omdat het om jonge vrouwen gaat. Begin volgende week stuurt de minister een brief erover naar de Tweede Kamer. Eerder vandaag zei het Nederlands bijwerkingencentrum Larep dat er mogelijk tien vrouwen in Nederland zijn overleden door de Diane 35-pil.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Ja, welkom dames en heren bij de Tros Autoshow. Het Autoprogramm Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast mij, zoals elke week... Present. Carlo Bransen, Hoogtijd heeft u van Carol's Magazine. Ja. We gaan het hebben over sport... We o, gaan straks even schaatsen met Sebastian. O, autosport. Maar we gaan het over autosport hebben. Ja. Echt, eh, eigenlijk voor ons een beetje een, een, een onderbelicht verhaal. Maar over een paar weken, dan start he, het hele Circus Ecclestone weer. Dat gaat dan weer eh, langs alle wereldsteden waar die. De steeds... Formule 1 bedoel je? Dat bedoel ik, ja. Ja, dat weten niet alle luisteraars. Nee, maar Circus... Circus Ecclestone. Oh, nee, natuurlijk nee, niet. Nou, Tony Bottini kan dat ook niet weet. Nee, maar Tony Bontini ecclestone die zoekt steeds uit voor mij die ja. meer geld krijgen kan. Want dat is een soort grote geldmachine voor Bernie Ecclestone. Ja, Formule. dat is waar. En, dat dat is, waar. is waar, hè? Dat is waar. Maar, maar we maar, hebben we eerst nieuws. Nou, we hebben iemand aan tafel die heeft nagedacht over de echte Formule 1-kampioenen van de laatste tijd. En dan beginnen we echt in de vroege historie met Tazio Nuvolari. En dat gaat dan helemaal door tot ja, Arndon Senna. Michel Schumacher. En, dan, uh, Schumacher, Schumacher, Schumacher ja. en ik kijk ook nog even verder naar uh, wie de opvolger van Schumacher zou kunnen zijn. Ja, nou, kijk ik, ga grootste... ik ga Schumacher niet lezen, nee. dat hoofdstuk. De tien nee? grootste nee. wereldkampioenen ah, uit mijn ja, opvolger 1. Schumacher, ik was een enorme fan van hem, totdat hij stopte bij Ferrari en vervolgens weer opdook bij Mercedes. Ik denk, dan ben je geen knip voor je neus waard. Ja, daar heeft hij leren verliezen. Hij is een rijke mens geworden. Ja, dan nou terecht. <laughs> terecht. Ja. Ja, dat is wel waar. Ja. We gaan straks uit met je praat. Boek uit pole position. Maar uh, we gaan rijden. Dat doen we met S. Martin Vanquish. Mm -hmm. En uh, Carlo heeft ook nieuws. Nou, ja. Carlo, nou, nou ja, ons, ik, heb, ik heb ongelooflijk veel auto-nieuws, want mm -hmm. we hebben natuurlijk uh, volgende week de autosalon van Genève. Oh, en dat is, dames en heren, de show op autogebied in Europa. En eigenlijk misschien ook wel op de wereld. Dus totdat ik word onderbroken door mogelijke schaatsactiviteiten in oh. een of ander verkoud dorp, ga ik. Uh, on, on, ga, moet eerst even iets van het hart. Er is een klacht over je binnengekomen. Oh ja. Het schijnt dat jij vanmorgen vroeg hier ja, ja. bij de ingang. je hele auto hebt staan uitmesten. Ja? Waarom doen wij dat hier op het Mediapark? Omdat bij de publieke de... omroep en niet gewoon thuis? Nou, dan moet ik te ver lopen naar de prullenbak. En die is hier om de hoek. Het, het, schijnt, langs. het schijnt vreselijk te zijn geweest wat je allemaal uit die auto ja, haalde: sinaasappelschillen, flesjes, marspapiertjes. Ik weet allemaal niet wat. Oh, en dan nou. praten we niet over die hele rij McDonalds-dozen waar je zegt... Nee, ik moet je zeggen, uh, ik gooi daar ja, papiertjes in weg. Ja, uh, en de rest. Nee. De rest. Het schijnt dat jouw auto drie centimeter hoger stond Ach, toen je klaar was. En dat heb je, je allemaal hier gestort. Maar goed. Hey, nou, even iets anders. N zegt de naam Niels Godron jou wat? Niets. Die is columnist aan de volkskrant en, en, en 9to5, uh, de website van Jort Kelder. En die vent die heeft het auto hard op de goede plek zitten, kan ja. ik je melden. Ik ken hem, ik ken hem niet, maar hij, we moeten er meer mee doen. Hij heeft, het, hij heeft na, naar aanleiding van het plan... dat Utrecht gaat oudere auto's weer ja. uit de binnenstad. Ja. Auto's van tien jaar en ouder. Ja. Dat betekent dat van de geloof zes auto's die wij samen hebben... dat er dan nog één of twee van Nul naar, naar Utrecht, Utrecht van. mogen. Wat niet erg is, er, want dan vergeten we Utrecht gewoon. Hij, he, hij heeft op, ze, op, de, op de website 925.nl, 925 dat is makkelijker... heeft hij de groene kmer aangepakt, om het zo maar te zeggen. <lacht> en uh, en uh, wint zich enorm op over het feit dat je dus met je klassieker... of met je oudere auto, of met je Citroën CX, of weet ik het wat... Uh, uh, die stad niet meer in mag. Hij zegt, nou, normaal wil je dat al niet eens. Want door die verkeerskundigen, zo schrijft hij... Die, ja, die hebben er al eerder voor gezorgd dat het drie uur en zeventien minuten duurt... voordat je van het station naar het centrum komt. Nou, dat ligt naast elkaar, het station en dat centrum. Niet zo geleden is met mijn auto ingebroken in Utrecht. Ik kom daar nooit meer. Nee. Nooit meer. Nee. Ook niet nou ja. met een nieuwe auto. Binnenkort mag je er ook niet meer komen. Kan ik wil er niet meer heet. komen. Dus, maar, Niels Goden, uh, lees de column op 9 to Dan uh, heeft meneer, S of meneer, mevrouw Melanie Schultz... onze vriendin, zou ja, ik maar zeggen, ja, ja. die heeft uitgevonden... hoe we dat nou moeten oplossen, al die onduidelijkheid op de A2. Je weet, met die trajectcontrole, yeah. mag je er nou 130 overdag, s'avonds, welk stuk... Er is uh, uitvoerig naar gezocht, naar alle mogelijke oplossingen. En die is nu gevonden. Namelijk? Er wordt een folder neergelegd bij de tankstations. Ja, oké. Okay. Ik heb okay. Melanie Schuld heel hoog. Ja, maar dit is... Uh... Maar dit gaat niet werken. Nee, hè? Dan, uh, maar wie tot... maakt die folder eigenlijk? Ja, nou, ik niet. Oh, dat is jammer van. Nee, anders niet. was het een hele goede folder geworden. Anders was het een super folder geweest. Ja. <laughs> hey, dan tot slot even voor dit blokje. Ja. De, gemiddelde auto, de gemiddelde leeftijd van de auto voordat hij naar de sloop gaat. Wat denk je? 7,5 jaar. 7,5 jaar. Nee, Koen? La langer. 15. 15? Jij ja. Zit... Koen? ja, het is toch maar weer bewezen nu. Okay. Je Dankjewel. moet er gevoel voor hebben. Dankjewel. 17 jaar. Kijk. Jeetje. 17 jaar. Dus een auto gaat gemiddeld 17 jaar mee voordat hij op de sloop terechtkomt. Overigens, een van de langst levende auto's met ja. 24 jaar gemiddeld is de Porsche. Die geef ik je dan weer wel. <lacht> Waarbij ik ook meteen even wil vragen... Is jouw was. auto al teruggeroepen? Want er is een terugroepactie. Terugroep ja, nee, nee, schaande. nee. Ja, wat is er dan? Nou ja, dat, klein dat, dat, het klein dingetje. Het, het is een heel dingetje. klein dingetje. En waarschijnlijk is het ook allemaal. Nee, het zijn auto's. Oh nee. Het zijn nee. allemaal te nieuw. Het zijn allemaal, die zijn allemaal te nieuw, die ja, auto's. dat heb ik allemaal nee. niet. Nee, nee, nee, daarom nee. mag ik u toch niet in? <laughs> en daarom geldt er ook niet in. Ja. En heel kort, want je zei net: Autosalon Genève, mooi klein. Nou, naast heel het kort. Heel kort. Nou, heel erop. kort. Bas, ik lees overal en ik hoor overal dat het tijdperk der leuke auto's is voorbij. En dit en dat. En Onzin. het wordt allemaal groen. En het wordt allemaal zus. Mag ik even uw aandacht voor op de autosalon van Genève. De Ferrari F-150. Dik 900 pk. De McLaren P1. 903 pk, meneer. Dan de nieuwe Rolls-Royce Wraith, uh, uh, De Bentley uh, Flying Spur tweede generatie. De Spiker die eraan komt. Dus het valt me al mee, hè? Met die niet leuke auto's. De spijker die eraan komt. Ja, er komt de spijker aan. Maar er komen altijd Al jammer. jaren komen de spijkers Victor aan. Victor Muller gaat op Geneve laten zien... een concept van een 911-bietende spijker. Ja. En die gaat die verkopen aan 400 Russen... die we allemaal niet kennen. Het en daarna wordt hij weer gebouwd. Nee, ik ja. ben een beetje sceptisch. Hey, maar... uh, hey Alpha, F... Alpha 4C ook even een lekker dingetje. Oh, dat is het Ik ga, uh, ik ga gewoon even uit. heel snel doorlezen, ja, ja, ja, want, op, uh, want op, op, op, op. niet iedereen mag, zeker kan. naar Geneve, dat begrijpen we allemaal. Dus naast dat allemaal, daar komt P uh, Bertone komt met een Aston Martin Rapide Shooting Brake, mm -hmm. stationcar-achtig, prachtig ding. Nou, dan hebben we natuurlijk de BMW 3 uh, GT. We hebben mm -hmm. de Chevrolet Corvette Stingray, ook niet echt een heel beroerd apparaatje. Is er weer een nieuwe Stingray? Dat vind ik wel mooi. Dat Vier, voor een meer, retro, niet, meer voor jou, Bastiaan. De Fiat 500L, al dan niet in trekking, uitvoering, Hoog. die is wat stoerder. Ja. Uh, we hebben de Honda Civic uh, uh, uh, stationcar, we nou. hebben de Infiniti Q50. De eerste van de nieuwe generatie Infinities, uh -huh. Land Rover met, de, met, de, met, de, met een 9-traps automaat. Mm -hmm. Ja, nou ja, uh, Ja, nou ja dan, die, die, al, nou, mij dan de is natuurlijk als... die McLaren. De Mercedes A-klas. Ik heb er overigens die CLA een paar dagen geleden zien staan in Utrecht. Nieuwe CLA. Een... CLA. Wat een mooi mooie. Is ding. een A, maar dan een coupé. -tje. Nee, ja, het is eigenlijk een kleine C. Ja. <laughs> maar dan nog iets mooier, nog iets lekkerder. Wel, voorwielaandrijving natuurlijk. Daar moet je van mm -hmm. houden. Ja. Maar mooie auto. Nissan komt naar uh, de show met een vernieuwde lief. En daarvoor gaat de actieradius, die theoretisch 175 kilometer is... naar 200 kilometer. Hij wordt iets anders uh, aangepast, snellere laadtijd. En hij wordt goedkoper. Uh, nou dan, ja, Opel Cascada komt er. Dat is een groot, vrij grote uh, uh, cabriolet. Uh, Peugeot komt met de 2.008, een Opel SUV'tje. Opel komt binnen nu en tien jaar een keer met de Opel Vianetta. Weet je dat? Dat soort namen. <laughs> ja, ja, dat is echt de Meriva en de Cascada. En ja, de, ja. Ze hebben de Moka ook nu. Ja, suiker, Cappuccino ja, komt eraan. Korrels. Heel nieuw merk, niet alleen een nieuwe auto, maar Coros. Het ja. is gewoon een nieuw Chinees merk. Skoda met de Octavia. Uh, uh, Audi met een hele hoop uh, ja, nee. uh, uh, uh, uh, uh, gasuitvoeringen en weet ik het allemaal niet. Volvo zet vijf gefreest auto's neer. Maserati de mc halen. Kortom, Geneve het wordt. Top! We gaan naar Erfurt. Bij het gaat, Daar is Sebastian Sebastiaan Timmerman. En die weet wat de duizend meter mannen heeft opgeleverd Zonder motors. En, uh, een uh, zilveren medaille voor uh, Stefan Groothuis. Trouwens uh, ook uh, liefhebber van uh, snelle motoren. Mooie motoren. Uh, maar Stefan Groothuis wordt tweede op de duizend meter. Achter Brian Hansen, de Amerikaan. Die voor de eerste keer in zijn carrière... een uh, wereldbekerwedstrijd wint op de kilometer. Dat doet in 1 Dat is geen wereldschokkende tijd. Maar de omstandigheden waren niet uh, optimaal in Erfurt. Dat zag je aan het rijden van veel rijders. Hij uh, verslaat Groothuis in een rechtstreeks duel. Het onderlinge verschil. Vijfhonderdste van de seconde. En Groothuis wordt dus tweede. En de Rus Lobkov wordt derde. De andere Nederlanders vielen uh, stuk voor stuk tegen. Tuitert wordt zesde. Dat ging dan eigenlijk nog wel. Nuis viel vooral tegen met de negende plaats. Ottersperen Mulder komen niet verder. Michel Mulder dan plaats elf en twaalf. Groothuis wordt dus tweede. En verovert daarmee het eerste van drie tickets voor uh, deelname aan de wereldkampioenschappen afstanden. Over drie weken in Sochi. En dat is eigenlijk wel uh, opvallend voor hem te noemen. Hij heeft een moeilijk jaar dat hij mee maakt, moeilijk schaatsjaar, moeilijk seizoen met een virus dat hem dwars zat. Hij deelde ook kort geleden, vorige week het verhaal met ons, dat hij uh, afgelopen zomer toch behoorlijk in de mentale problemen heeft uh, gezeten. Een verhaal dat je niet vaak hoort van topsporters die nog midden in hun carrière zitten. Groothuis durfde dat te delen met de buitenwereld, dat hij veel uh, psychische problemen had gehad. En dat heeft hem blijkbaar goed opgelucht, dat verhaal, uh, door dat naar buiten te brengen. Want hij rijdt met 1.0984, de tweede tijd, en mag over drie weken zijn titel gaan verdedigen bij de WK en Zoals Sebastian Timmerman, dankjewel voor het WB in Erfurt. Van het ja. wat? Wereldbekerschaatsen. Oh, ja, maar je moet niet met afkortingen werken. De het, het luisteraar begrijpt dat niet. Nou, over afkortingen F-150. Ja, Ferrari 150. Nee, F-150, dat zijn die enorme grote Forti Tonka dingen. Ja, ook. Ook. Ik zou, daar zou ik niet op mijn Ferrari willen hebben staan. Nee, dan je maar, ja, het is, is, maar dan, dan vraagt iedereen... Van, wat heb jij nou voor Ferrari bij je? Nou, om te beginnen is die kans vrij klein... want er worden geloof ik 400 van gebouwd. Maar bovendien... Uh, het is de opvolger van de Enzo... En zo. En Convergeer. Zo. Kenner en liefhebber van Autosport en Formule 1 in het bijzonder. Gisteren is jouw boek verschenen, Paul Position. We zeiden het al eventjes, daar staan tien coureurs in. Maar dit is het vierde over Autosport. Wat heb jij, wanneer is dat begonnen, die, die gekte voor Formule 1? Dat is, uh, ja, toen was ik al heel klein. Denk. Dat was een jaar of elf. En uh, ik zag Formule 1 op televisie. Het uh, mm -hmm. was toen niet heel veel op tv. Nee. En uh, ik was helemaal verrast door het, het, het. Ik vond het mooi, ik vond het prachtig. Lekker geluid. Ik ging naar Zandvoort, ik zag mijn eerste race en ik dacht, dit is mijn wereld. hier. Wanneer was dat? Hier, door... hier 73, nou, James Hunt? Nee, dat was twee jaar later, James Hunt, oh. die race van, Nee, 73 is het jaar van het ongeluk, van ja. Roger Williamson, daar ben ik ja. ook getuige oh. van geweest. Oh, dus ik was wel meteen weer verdoofd, Wat voor nee, een paar maanden. Ja Voor mensen die, die dat niet weten, die werd uit zijn auto geslingerd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee? Het was, de auto ging over de kop, ja. dat heb ik gezien. En de auto sloeg te pletter op het asfalt, dat heb ik gelukkig niet meer gezien allemaal. Oh. En hij is uitgebrand en de coureur kon er niet uitkomen. Oh dat was het jaar. En de race ging door, ja. en zoals Jack Stewart mij later zei... Ja, er was geen procedure om de race te stoppen, en dan gaat de coureur door. Ja. Ja. En ze wisten niet wat er aan de hand was. Uh, nou ja, het was natuurlijk tragisch. Het was wel live op televisie. Ja. Maar wij wisten het ook. Langs het circuit wisten we het eigenlijk pas s avonds toen we thuis kwamen. Maar ben je dan niet meteen als klein ventje meteen klaar? Nee, nee op dat moment wel. Ja. Het was ook helemaal stil rondom Zandvoort. En je bent een paar maanden verdoofd. Maar een paar maanden later is het ook weer op tv. En daar gaan ze weer. En het begint weer opnieuw. En, en toen won Jackie X een race in Engeland. En dat was mijn jeugdtitel X. En hij won. En hij versloeg Lauda in de Ferrari. En ik was helemaal blij. En ik het dacht, van, ja, daar gaan we weer. Het was op zich niet eens zo'n hele domme vraag van Bas. Want je, je, je zit daar met tranen in de ogen. Kom jij van dat circuit afgelopen? Want je hebt iets heel ergs gezien. Ja. Het zou toch voor de meeste mensen reden zijn om nooit meer ja. te gaan. Dat kan ik me voorstellen. Maar weet je, in die tijd, ja, tenminste, dat was voor mij de eerste keer natuurlijk. Het hoorde erbij. Ja, okay. Je was, was gehard. Het, het was ook ja, eh, hebt tijd dat er mensen Precies, omkwamen, ja, in de jaren zeventig was het ja. gewoon standaard... één of twee keer per jaar voor ongeluk wel. Ja. En iedere keer als het gebeurde, was ik echt wel verdoofd hoor. Ik kan me die schok nog heel ja, goed herinneren. Maar pervers genoeg was dat ook de aantrekkingskracht. Toen ja, voor dat, veel mensen ja. om te kijken. Kijk wat er gebeurt. Oh, het gevaar Tuurlijk, nog steeds. Nog steeds de crashes zijn nog steeds de beste uitbeelding... van wat voor energie en wat voor ja. gevaar... en wat voor power er in die, in die sport zit. Ja. Dus eh, je ziet ook op televisie, wat wordt het meeste haalt. De crashes. Ja. Ja. Want die maken het in één klap... Ja, uh, vergeef mij de woordspeling in één klap, duidelijk. Ja, precies. Ik heb een neef ooit meegenomen, voor de televisie gezet bij een race. En dat was de race waarin Ayrton Senna overleed. Die mm -hmm. heeft ook nooit meer gekeken. Nee, ja, dat kan. Voor mij was het ook, het ook een moment dat ik echt terugzag van... oh, het is er weer. Ik wist ja. het meteen hoor, dat is fout. En dat wist ik met Ronald Ratzenberger een dag eerder... die ja. voor ongelukkig ja, ja, ja, hetzelfde weekend. Ja. Wist ik dat ook. Je zag het en, en je voelde precies dezelfde pijn... als in de jaren zeventig Of de schrik, het is een soort schrik. Ja. Ja. En, en je wist gewoon, nou, dit gaat niet goed, dit is nee. fataal. Ja. Maar toch kwamen die vier boeken er. Ja, ja, ja, omdat ik, uh, ik, ik merkte met, met mijn belangstelling voor het racen... ontluikte eigenlijk ook de schrijver. Dat vind ik wel heel grappig, dat werd pas later ontdekt. Mm -hmm. Dat ik zelf raceverslagen ging schrijven. Ik zag het op televisie, ik las af en toe wel eens wat in de krant. Dan wist ik het natuurlijk beter, dus ik knipte mm -hmm. alleen de foto uit. En ik schreef het verslag <lacht> opnieuw. <sto> <lacht> en dan ging ik ook voorbeschouwingen schrijven. En op Die een gegeven schreef je moment... voor je eigen plakboek? Ja. ja, okay. ja. ja, nou, nou, nou, ja kijk, zoals, zoals nu uh, hè, alle zenders proberen Formule 1 te brengen... zo deed, dit, deed ik dat zelf voor mij... Voor ja. mijzelf dan ook helaas. In de, in de jaren zeventig deed ik dat al. Ik had ook zo'n hele verzameling racehoutjes. hebben je al... gewoon een neurtje aan het houden? Ja, zitten. natuurlijk. En die zette ja. ik op zaterdag zette ik die al neer voor de kwalificatie. En op zondag nee, deed ik dat de race. Dat deed je niet. En ik, en ik deed het verslag. Ja. Ja, had je de helm erbij op of niet? Nee, dat, nee, nee, nee ik was niet. de commentator. Hoor. Ik, <laughs> Dit, zat, okay. ik zat in het midden. Dit, jongens, wat kan auto's met mensen doen? Ja. Ik herinner me nu het verhaal van een redacteur <laughs> van mij, Guus Peters. Ja. Die is opgegroeid met het programma Wereld op Wielen van Fred van der Vlucht. De guru van ons allemaal als het om autojournalistiek gaat. En die had altijd de, cool, de, de vrieskast. En die keek dus na nacht een auto in een vrieskast te parkeren. In hoeverre die auto de volgende morgen startte. Ja. Legendarisch, met grote bondmuts op, deed hij dat altijd. En Guus die vertelde dat hij zijn Dinky Toys altijd in, in de, de vriesvak van, ze, van de, van de koelkast zetten Om te kijken of ze er volgens mij nog, nog... wilden rijden. Ja. Of mij dat vingers plakt. Ligt een beetje met jouw. Qua <laughs> ja, ja, het ja, ja, ja. een beetje met jouw. Nou, ja, het komt dichtbij. Ja, dat gaat nog wel verder, vind ik hoor. Maar uh, ik ken ook nog mensen die deden dat en die staken ook hun autootjes in brand. Die ken oh, ik ook. Ja. Die wilden dan oh. ook zo'n ongeluk hebben op hun zolder en dan staaken ze het autootje in de vent. En daarmee ja. het hele huis. Nou, dat nog net niet. <laughs> Het iets. Bas ooit die, heeft, die wilde een autosloop nee. nabootsen. En die heeft 82 Dinky Toys die hij had gekregen. Kijk naar, naar zijn grootje. Geholpen. Nou, dat was heel, heel, sterk van hem. heel sterk van hem. Nee, ik heb ooit een diep gehoord op de wens gehad om alle Nissan Sunnis die nog over waren. Ja, dat is alweer 17 jaar geleden, natuurlijk. Dus die zijn allemaal al weg. Om die te verzamelen. Als jij nou echt rijk zou worden, dan zou ik dat doen. Mijn 100 beste vrienden uitnodigen. Die heb je dan, met zoveel geld heb je die. Allemaal een sunny op een braakliggend terreintje... in de buurt in de Vlevolpool... en dan alles zo hard mogelijk op elkaar inrijden. <laughs> ja. Maar ja, dat is, dat is een beetje jammer. Welkeer. Maar kom even terug naar... want je bent hier natuurlijk niet helemaal voor niks gekomen. Pole position, daarin portretteer je eigenlijk jouw team... Ja, grootste Formule 1 winnaars, ja. kampioenen. Ja. Uh, en je begint met Nuvolari, die nooit kampioen is geworden. Nee, Althans niet in de Formule nee, 1. Nee, dat is dan ook de enige, enige uitzondering op de regel. Hij is geen uh, Formule 1 wereldkampioen geworden. Maar ik wilde een soort chronologie ook geven. Ik heb ze ook chronologisch geordend in het boek. En ik wilde zeg maar een goed beginfiguur hebben. En Tazio Nuvolari, ja, aan, aan hem is alles snel. Ja, maar die naam ja, zegt enorm... niemand iets. Hè? Was jaren maar, maar daarom dertig? schrijf ik dat boek. Ja, maar jaren 30. even voor de ja, ja. luisteraar. Okay, precies, voor de luisteraar. Uh, het is, ja, jaren 30. hij is uh, een vooroorlogse coureur, een Italiaan. Uh, hij was, uh, het, het, het verhaal over hem ging dat hij een pact met de duivel had gesloten... om zo hard te kunnen rijden. Ja. Hij versloeg iedereen ook met kleinere auto's. Ja. Vreselijke uh, Een legendarische overwinning, 1935. Voor de, voor de ogen van de naties versloeg hij alle Mercedes en Audi's... Uh, auto op de Nuremburg-ring met een klein alfaitje. Ja. Prachtig. prachtig. Ja, ongelooflijk. He, wat die man voor ja. heeft gepresteerd. Ja, en kijk, een dat soort verhalen zijn nou zo leuk om te bewaren. Dus daarom dacht ik van, ik ga zo'n een boek maken... met al die mooie verhalen over ja. die wereldkampioenen. Maar, jij begint al je boek... en dan hou ik op met tentoonstellen dat ik het ook heb gelezen. Althans, voor <laughs> een deel, voor zover mogelijk. Dat je eigenlijk helemaal geen lijstje van beste kunt maken. Nee. Want het zijn totaal verschillende nee, tijdperken, auto's... Natuurlijk moet je, moet je in je inleiding heel goed indekken. Dus je gaat zeggen van, hè, je kunt ze niet vergelijken. Fangio en Schumacher kun je niet vergelijken. Dat, nee. dat is ook, en, en Noevelari natuurlijk daarbij ook niet. Ze reden natuurlijk met heel verschillende soort auto's... Ja. in heel verschillend tijdperk. Ja. Je kan wel hun successen optellen. Dat kan je wel. Op, kan je wel je ja, nou ja. zoveel Grand Prix gewonnen. Nee, ja, is maar zo. zelfs dat statistisch heeft nee. dat ook geen zin. Want Schumacher reed 19 races per jaar. Ja. En, en Tazio die reed er 5 per jaar. En als hij al op kwam dagen. Dus, dus in die <laughs> zin kan je dat ook al niet vergelijken. Nee. En en dus boven, echt een persoonlijke keuze geweest ja. van jou. Ja, het is, het is, ik, ik, wat, wat mijn achterliggende gedachte steeds is geweest... ...van elke kampioen voegt iets nieuws toe aan de sport. Mm -hmm. Dat ja. vind ik belangrijk. Dat maakt ja. voor mij een groot kampioen. Hij kijkt verder dan de cockpit, ziet een nieuwe uitdaging in de sport... ...en probeert daar dan de mogelijkheden van te benutten. Ja. Ja. Een goed ja. voorbeeld is natuurlijk Jackie Stewart... ...die gewoon zag van, hé, hey, daar zijn de massamedia... ...die kreurs daarvoor hadden daar nog niet zoveel zo benul het, van... ...of waren ja. bang... En hij zag dat. En hij dacht: Hé, hey, televisie is goed voor mijn image. Is goed voor de sport. Goed voor mijn bankrekening. Sponsors, ook belangrijk. Ja. En, dus, en zo gebruikte hij zeg maar, televisie en andere media. om ja, de, de, de sport ook te verbeteren. Ja. ja, Alain Prost heb je er ook in zitten. Ja. Dat is een beetje de figuur waar ik dan een beetje. in die tijd werk, althans, naar Formule 1 keek. De professeur. De koele de, de, de berekenaar. Ja. Was hij, vormde hij ook het begin van de tijd. waarin je als vooroprijdend in de Formule 1 echt een enorm slimme jongen moest zijn. Uh... Ja, dat klopt, ja. ja, ja. Ah, ja dat begint eigenlijk met Lauda. Want dat, Lauda was de, dat was de eerste waarvan ja. ze zei, dat is een man die rijdt met zijn hersens. Ja. Maar het mooie is dat Prost echt in de leer is geweest bij Lauda... om ook berekenend te rijden. Ja, om geduld te heel hebben, belangrijk, en, ja, he? niet altijd vooraan te willen rijden... ook een keer tevreden zijn met de tweede plek... En Prost had inderdaad, die, die ging nog verder... omdat ook de, de, de mogelijkheden, technische mogelijkheden gingen verder. Hè. Sensoren op de auto's, telemetrie, dat kreeg je allemaal. En bij Ferrari in het tijdperk van Laude hadden ze dat nog niet zo ver ontwikkeld. Dat begon. Nee. En Prost, bij Prost was dat beter ontwikkeld. En die wist dat dus helemaal perfect te benutten. Ja. En die kon zich ook alles herinneren van de auto. Dat, ja. En ja, ja. Dus, dus een enorme ja, hersenpan zat daar bovenop. Ja. Ja. Ja, ja. Voordat, voordat we naar de Rijnpressie gaan... Uh, even, waarom heb je die verrader van een Schumacher erin gezet? Omdat hij uiteindelijk een enorme manager is geweest. Hij heeft, het, het, het, het, natuurlijk gaat het om zijn Ferrari-periode. Ja. En hij wist dat team zo goed naar zijn hand te zetten. Hij wist de juiste poppikers op de juiste plaats te zetten. Hij was een topmanager. Maar ja, als je naar Relatiebeheer... kijkt... Senna is een veel grotere manager geweest. Een man die Dr. Watson bij zich had. Die allerlei veiligheidssystemen heeft ingebracht. Die... Nee, nee, nee, nee, Senna niet. Nee hoor, dat is echt Bernie Ecclestone en, uh, en professor Watson hebben dat samen gedaan. Okay. En Senna was juist een, een, een, in mijn, dan zal ik het even heel lelijk zeggen, hey. een beetje een ongeleid projectiel. Oh, gedreven hey, door, gedreven door een obsessie. Ja? Daarom was hij zo snel. Hey, we ontbreken, er ontbreken wel drie namen. Gijs van Lennep. Jos Verstappen en Huub Rottengouw. Ja, die zijn net geen wereldkampioen geworden. Nee. En anders, nee. alles waar Schilden is er ingekomen. Dat scheelde niks, hè? Wat is de allerslechtste coureur die de Formule 1 ooit gekend heeft? Ja, dat he? ja, is laatst een, een, een, een... Ja, dan moet je bij, bij Japaners zijn. Taki Inoue of zo. Of, of die, die Matsakane, zo'n Argentijn. Die daar hebben dan één race gereden met heel veel geld. Kom oh, Alex Jong. Dat is een beetje uh, het Jamaicaanse bobslee-team, maar zeggen. Hé, over bobslee gesproken. Ja, We moeten gaan rijden. Gaan rijden, dat denk ik ook. Met een hele grote zwarte bobslein van uh, Aston Martin. Oh dear. Ja. Wat u nu hoort is eigenlijk wel een van de allermooiste geluiden... die je uit een auto kunt halen. En dat kun je doen door alleen maar op het S-knopje te drukken. Dit is een Gentleman's Sportscar. We zitten in de nieuwe Aston Martin Vanquish. Door uh, meneer Clarkson uit de Vanquish genoemd. Moet u maar eens even opzoeken wat dat betekent, maar dat klopt wel als je hier helemaal mee gereden hebt. Hoort u wel? Een woest snelle auto. 6-liter V12. Nou, dat is niet voor het eerst dat de Aston Martin dit in een Vanquish gooit. Deze auto is volledig aan de buitenkant van carbonpanelen. Dus als we hier een neuk rijden, hoor je poef en dan zie je een grote zwarte wolk. En ben je voor het leven arm. Dat is een beetje zoals dat werkt. Um, 576 pk. En in die s stand is het gewoon een mega snel ding. Maar het rijdt niet onfatsoenlijk en naar. Het veert nog redelijk lekker. We zitten gewoon goed... Dit is een auto voor superrijken, maar het is wel eens leuk om ermee te rijden. Gewoon eenvoudig om dat, om dat gevoel te hebben. Hoe voelt James Bond zich nou? Want kijk, een beetje James Bond die gaat natuurlijk niet op die S-knop drukken, maar die rijdt gewoon rustig van casino naar casino. Zodat zijn vlinderstrik niet eh, in het smoking wat uit het lood begint te hangen. Een nette vent rijdt met een Aston Martin nooit hard, maar een onnette vent of. James Bond achtervolgt door een bende gek geworden Koerden. Ja, die doet dit alleen maar. En dan blijft het ook maar gaan. Het is een... een en ik geef nog niet eens vol gas. Dit is een beetje, beetje gas erbij. Met de S-knop aan en dan gaat het oké. Okay. Dan hebben we hier ook nog een knopje. Daar staat een... Uh, ja, het is eigenlijk een schokdemper. Maar als je het indrukt, dan wordt het een kruis. Want dat betekent dat dat ongeveer uw grafzerk wordt. Dat is heel handig. Drie seconden indrukken op de schokdemper. Dan gaat hij op track mode. En dan verandert deze auto van James Bond in Arnold Schwarzenegger in zijn beste dagen. Het is meedogenloos mooi aan het klinken. En het rijdt ook gewoon heel erg mooi. Vroeger was Aston Martin nou niet het meest betrouwbare spul wat er was... maar dit is tegenwoordig gewoon goed in elkaar gestoken. Het klopt. De vorige keer dat ik op deze plek reed met een Vanquish... zei de man die naast mij zat, van Kruijmans... als je nu gas geeft, dan zijn we dat autootje zo voorbij. Toen ik dat deed, toen brak die Vanquish uit. De oude Vanquish. Die was nog niet zo mooi geregeld en die ging dan inderdaad bijna de vangrail in en toen dacht ik toen kostte die 560.000 gulden dat was de vorige toen dacht ik als ik dit nu kapot rij dan krijg ik nooit meer nooit meer vakantie kun je je dat voorstellen dat je nooit meer met vakantie gaat nou dan moet dan maar Jeetje. Ja, ja. En een mooi ding bovendien, ja. hè? Oh, God, het is zo mooi. Het is mooi. Ja. ja, ja. <tie> maar ja, het is een droom. Ja. Helaas. Ik heb dat geluid overigens. Ik, ja. ik, er is maar één auto die dat heeft geëvenaard. Die je kent, die reed ik vorige week. Ja. Dat was een parelmoeren. Met zwarte wielen. Mercedes. Benz. Ja. G. 63. <tie> <tie> G B-turbo V8, G-klasse, AMG. Maar dat is... Dat is met alles. van die grote rioolpijpen aan weerszijden... die onder de achterdeuren ja. uitkomen, aan de, He, de zijkant. Dat is een vierkante doos. Dat is ja. een soort verpakking voor, ja. Ja? Nee, echt, ja? voor schoenen. Ja. En dan ja. dus met oh. een 6,5. Maar ja. een geluid, jongen, ja, ik is ja. Hé, hey, Koen, wij moeten afsluiten. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, en daarmee ook meteen de luisteraars... dat ik weliswaar je boek niet helemaal <laughs> kon lezen... maar dat ik me wel erg verheug op dat wat ik nog ga lezen... Wat je hebt het ook nog eens een keer erg leuk en erg logisch en prettig beschreven dus Daarvoor overigens complimenten. En position. positie, de tien grootste wereldkampioenen uit de Formule 1-uitgeverij, is Nieuw-Amsterdam. En Convergeer, dat is de man die straks als zijn vijfde gaat beginnen... over de tien slechtste coureurs die de wereld uitgekregen. Een klein geweld kort boekje. Een klein boekje. Kan je bij tankstations neerleggen, naast de folder die Melanie Schultz heeft neergelegd. Over hoe je over na twee moet Hoe doen we het niet? Om maar wat. Het zit erop. Hartelijk dank. Je kijkt zo de de odusje auto Heb je een eigen auto? Ja, het lijkt wel ja snel is dat ja, we ook iets oud vandaarom wist ik dat van die sloop. Oh dus, nee, daarom zitten we <laughs> ook niet in Utrecht met dit oh, programma okay. vandaag. Nou, het, ja. het, het is wel mooi want, want we doen er bijna doorheen. Ja. Nog even een treurige ja. bericht op het eind. Ja. In februari weer minder auto's verkocht in Nederland. 27 minder jongens. er worden op dit moment klappen gerealiseerd in die auto wereld dat daar je niet vermogen. Ja. Laatste weetje klaar. Dat was een weekje. Ja. Volgende week gaan we rijden met de Jaguar XF Sportbrake. Oh, een mooi dingetje. Ja, dat is een mooi dingetje. En uh, we kunnen uiteraard u uh, verwijzen naar onze website wwwtrolsnl slash autoshow. Kunt u ook weer die, uh, die Aston Martin uh, terugvinden op Facebook en Twitter bovendien. Ja. En we zijn er gewoon volgende week weer. Carlo gaat naar Genève, naar de ja. Autosalon, samen met Jor. Dus ja, volgende week Jor, veel helpen. meer nieuws. Ja. O, jee. Zometeen open je, maar eerst gaan we naar het NOS-journaal met Jeroen Jepkema. Radio 1.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 Eerder vandaag zei het Nederlands bijwerkingencentrum Rep dat er mogelijk tien vrouwen in Nederland zijn overleden door de Diane 35 pil. In het centrum van Goorlen in Brabant... zijn plaatselijke Ajax- en Feyenoordfans met elkaar op de vuist gegaan. De twee groepen kwamen elkaar tegen in een e-tent en kregen ruzie. De politie arresteerde zeven mannen, allemaal rond de 20 jaar. Eén man raakte gewond, hij is behandeld in het ziekenhuis de twee stoffelijke overschotten die gisteren in een bed and breakfast in Haaksbergen zijn gevonden... zijn inderdaad de bewoners van het pand. Voor onze politie heeft de 51-jarige bewoner zijn 46-jarige vrouw omgebracht en daarna zichzelf. Gisteren werden de twee lichamen aangetroffen na een tip dat er iets mis was in het pand. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium Live vanuit de Amstelvoyer in Carré in Amsterdam. We zijn vandaag het gastvrije tussenstation van muzikanten en optredenden op doorreis. Tom Lanois is hier straks om over zijn theatertour te praten. Sprakeloos, zo heet die tour. Nou, dat adembenemend mooie boek. Henny Vriend en Arthur Ebeling die onderbreken hun repetitie in de grote zaal van Carré met andere gitaristen om te vertellen over het fenomeen gitaarjongens. Maandag in dit theater. Gitaarmeisje Velofsky presenteert in onze virtuele vitrine een heel ander instrument. En ik zou zeggen, begint u er allemaal aan, het is het crisisinstrument Par excellence. En wat het is hoort u straks. Howard Komproer komt rechtstreeks van de presentatie van zijn boek over de grenzen aan de grap. Hadewig Minnes en Mike Boldé met twee muzikale pareltjes uit hun kroon. We praten over een Letse brandstichter Alvis Hermanis in de stad Schouwburg hier in Amsterdam. Bekijken welke vijf voorstellingen de meeste sterren krijgen in de kranten. Dana Linsen bespreekt de nieuwste films. We bellen met spinvis in de bus naar Herry We hebben een celliste in de 80 seconden en de live muziek is van June Noah. Hey yeah! Ja, yeah. staars meer. Uh, het lijkt mij een mooi moment voor het opiumnieuwsoverzicht. Opium's, culturele nieuwsoverzicht. Voor het eerst in Nederland komen er commerciële bibliotheken. Dat gebeurt in Waterland bij Permanent. De gemeente heeft geen geld om de filialen in onder andere Ilpendam en Opmarken open te houden. Het bedrijf Carmack Bibliotheek Service gaat dat nu doen. Het lidmaatschapsgeld van de leden samen met geld van de gemeente is genoeg om winst mee te maken. Maar dan gaat er wel het een en ander veranderen, zegt Theo Doreleijers van Karmak Bibliotheek Service. Dat we geen audiovisuele middelen meer uit zullen lenen. Wel boeken, luisterboeken, grote letterboeken, maar geen cd's, dvd's, games en dat soort dingen. Een beetje verschaling dus. Ja, natuurlijk is er ook kritiek. De Vereniging van Openbare Bibliotheken vindt dat de taalvaardigheid in gevaar komt... omdat Karmak niet genoeg aandacht heeft voor begeleiding van scholen en lage letterder. Maar dat vindt doorleiders maar raar. Nee, daar begrijp ik echt helemaal niks van. De financiële situatie van ons land maakt het dan helemaal nodig dat er keuzes gemaakt worden. En hoe kun je dan zeggen dat uh, de leesvaardigheid bedreigd wordt... als de dienst die wij gaan verlenen nou juist is het openhouden van... Ja. Volkskant-recent Heijn Jansen moet stoppen met recenseren en een Golden Retriever nemen. Dat adviseert acteur Hans Kersting in een open brief. Naar aanleiding van Jansen's recensie over de documentaire Bloot, een film over acteren. De, de docu over Toneelgroep Amsterdam, vorige week hier nog besproken. De recensent vond actrice Halina Rijn daarin het meest interessant. Omdat hij heel open was, meer dan Kersting. En dat schoot Kersting in het verkeerde keelgat. Hij Janssen begrijpt niet zo goed waarom hij de toorn van Hans Kesting over zich heen krijgt. Ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld vorig jaar die voorstelling die speelde, De Vrek... waarmee hij zijn jubileum vierde 25 jaar aan het toneel... dat vond ik een hele vervelende, niet goede voorstelling. En misschien zit dat hem dwars, maar ja, ik weet het niet. Ja, we konden Hans Kesting niet bereiken voor commentaar. Maar wat vindt Janssen trouwens van het advies om een golden retriever te nemen? Prachtige honden, maar ik heb thuis twee poezen en dat, dat gaat niet samen. Pianist Van Cliburn is op 78-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan werd wereldberoemd toen hij op het hoogtepunt van de Koude Oorlog... het Russische Tchaikovsky-concours won. Downtown Rusland. Pas toen de Russische leider Khrushchev zijn fiat had gegeven... mocht Van Cliburn de prijs in ontvangst nemen. En daarop werd hij als volksheld binnengehaald... met de zogenaamde ticker tape parade op Broadway in New York. Dat is de enige keer dat een klassiek muzikus zo'n eer te beurt viel. Een fantastisch moment, zo zei hij. Ik denk dat may be niet voor me, maar dit may hopelijk hopefully de grandest moment of een grand moment voor klassieke muziek. En verder ontviel ons Marie-Claire Alain, klein, frail Frans vrouwtje, maar geweldige organiste. En Richard Street, zanger van de Temptations. Dat is het tweede Temptation-lied in anderhalve week tijd dat overleed. Want vorige week was het Otis Harris. Zangeres Anouk die moet haar stoere imago een beetje in de gaten houden... nu ze meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Malmö. Dus lekker dwars toch al een stukje zingen, al wilde Trost dat nog zo graag niet. Anouk zong een stukje Birds, want zo heet het nummer... tijdens een benefietoptreden voor de ziekte ALS in Utrecht. De producent van het liedje denkt overigens niet dat Anouk dat songfestival gaat winnen. Het is te verfijnd om zangwedstrijden mee te winnen, zegt hij. Nou, oordeelt u zelf. van the sky like rain drops no air, no pride that's why birds don't fly Igor <inaudible> En tot zover het opiumnieuws nieuwsoverzicht. Dit is Opium. De Onvoltooide. Dus alweer het zevende boek van de uit Somalië afkomstige Jasmine Alas. Het vertelt in één nacht het verhaal van een liefde die begint en weer eindigt. Alas had aan Felix Rottenberg gevraagd te speechen tijdens de presentatie van De Onvoltooide. En dat gebeurde gisteravond in Desmet in Amsterdam. En opium was erbij. Zeer geachte aanwezigen, vrienden, vriendinnen, echtgenoot, dochter, Jasmine. Hoogheid. Soms spreek ik Jasmin als hoogheid aan. Dat komt door haar manier van lopen. Zij flaneert door de stad. Ze heeft nooit haast, tenminste, die indruk weet ze. U noemde Jasmine alles ja, de koningin van de Nederlandse letteren? Nou nee, de hoogheid. Nee, pas op. Zeg het. Zij loopt als een hoogheid door de stad. U heeft wel gelijk, eerst toen ik mijn speech zat te schrijven, te tikken, begon ik met koninklijke hoogheid. Toen... Nee, dacht ik, koninklijk weg, het is een hoogheid. Het is het verhevene zonder arrogant te zijn. Bartje Bot, schrijver, bent u daar met eens? Uh, uh, Jasmine Kennend is dat ook, uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, is dat voorkomen gerechtvaardigd. Het is een schitterende vrouw in alle opzichten. Niet alleen uh, dat iedereen wel weet, de luisteraars, dat uh, Jasmine gezeten is met een geweldige buitenkant. Maar ook veel belangrijker met een geweldige binnenkant. En met heel erg veel talent. En um, het is in alle opzichten een verrijking van de Nederlandse cultuur. Niet alleen die literatuur, maar ook de cultuur. Er wordt vaak gezegd over de multiculturele samenleving... dat die niet gelukkig zou zijn en zo. En je hoeft maar naar Oranje te kijken, het voetbalhelftal... en ook naar mensen als Jasmine, een heel andere discipline... dat dat uh, toch wel meevalt. Dat er toch wel geweldige talenten zijn gekomen in ons samenleving... die ons samenleving verrijken. Jasmine Alles, de onvoltooide. Waarom heb je dit boek geschreven? Waarom? Ik ben heel erg blij dat deze boek er is. Het gaat over onmacht om elkaar lief te hebben. Het is een zeer universeel thema. En waarom? Deze verhaal drong zich aan aan mij. En op een vakantie 2,5 jaar geleden in het, in het Komomeer. meer. Ik zag deze twee hoofdpersonages op het strandje zitten. Hand in hand. Blote ruggen. En toen wist ik het wat voor verhaal het ging worden. En zo is het ontstaan. Wat vindt u ervan dat Felix Rotterberg u hoogheid noemt? Dat is, dat is Felix. Dat is Felix. Dat is een beetje blagen, dat is een beetje diezen. Uh, uh, soms meent hij dat ook. Ja, dat is Felix. Ik citeer uit de Onvoltooide. Soms willen mensen graag zijn zoals ze gezien willen worden. Dat is toch zo fijn? Niet te zijn wie je bent, gewoon de mogelijkheid hebben om te zijn zoals de anderen denken okay. dat je bent. Jan Mulder. Zou je dat leuk vinden? Ik zou wel graag willen zijn zoals ik zelf wilde. Ik zou willen zijn. Wat de mensen willen wat ik ben, nee, dat interesseert me geen zier. Maar ik erger me vaak aan. Mezelf. Ik weet precies waar de foutjes zitten. Dus mijn, mijn beeld van mezelf zou ik wel behoorlijk willen bijstellen. Iets lichtvoetiger lukt niet. Heb jij er ook last van of niet? Nou, ik ben eigenlijk heel lang geleden opgehouden om na te denken over hoe mensen... daar ben ik eigenlijk nooit meer weg, hoe mensen me zien. In, in essentie, ik ben natuurlijk roller, in essentie, daar kom ik vandaan. En in de essentie is in de rock roll dat je zegt, scheid over... ja, ik heb overal scheid aan, of fuck it all. En dat soort vragen, hoe je ervaren wordt door anderen... die zijn, die zijn heel interessant, maar die zetten ze op zo'n mooie manier om in die roman. Zou u de persoon willen zijn waarvan mensen denken dat u bent? Uh, <laughs> nou, je hebt natuurlijk wel eens bijvoorbeeld. Je, nou, je ziet soms mensen. kwaliteiten en talenten hebben waarvan je denkt: ik wou dat ik dat kon. Welk talent ontbreekt er bij u wat u wel zou willen hebben? En veel zachter kunnen praten. En toch indruk maken? Ja. Maar u kunt dat niet? Nee, dat is aan mij niet gegeven. Dus dat is luid. Uh, Bombastisch. Nou, dat, ik hoop dat. Ik hoop dat dat nou ook weer meevalt. Ik... We zijn altijd en voortdurend zoals de anderen denken dat wij moeten zijn. Zo zijn we ook. Ja, en dat is ook wat het leven heel vaak draaglijk maakt, acceptabel maakt. In hoeverre ken jij degene die tegenover je zit? In hoeverre kan je 100% zeggen, ik ken jou? In hoeverre ken jij je geliefde 100%? Willen we dat allemaal weten en kennen? Nee. Wat relevant is, is uh, dat zij te zien kregen... diegene die zij verwachten dat zij te zien kregen. En dat is prima zo. En dat is prima zo. Hoogheid Jasmina alles was dat. Haar boek De Onvoltooide ligt nu in de boekhandel. U luistert naar Opium bij de Afro op Radio 1. En wij van de radio vinden dit het mooiste medium. Maar de tv levert soms toch ook hele mooie dingen op, hoor. Neem nou het volgende duo. Hij, de muzikale cabaretier, zij, de muzikale actrice... Zonder die ontmoeting in dat tv-programma van de een... had de ander hier niet gezeten, of misschien ook wel. Wie zal het zeggen? Misschien zij zelf wel. In elk geval, hun tweede programma Staat als een huis. Nog een slechte kopie, maar dat slaat niet op hen zelf. Hier is het origineel. Hardy Minis en Mike Baudet. Hast du die Frisur? Leider nur, leider nur die Frisur. Von Frank Sinatra hast du die Figur. Leider nur, leider nur die Figur. Doch ik sag heute ganz ungeniert. Het tut mir leid, an dir is alles imitiert. Von all de Größen bist du mon ami. Leider nur eine schlechte Kopie. Von Gary Cooper hast du deinen Gang. En zo so gehst du die Straßen entlang. Ja, van Kirk Douglas hast du deinen Blick. Manche Frauen, die finden das schick. Doch ik sag heute ganz ungeniert: Es tut mir leid, an dir ist alles imitiert. Von al dem Größeren bist du mon ami. Leider nur eine schlechte Kopie. minder. en uh, Mike Baudet, die spoedde zich nu naar de tafel. Hadden we dat geweten, hadden we een halve piano neergezet, Mike Baudet. Maar het, weet je wat het kost, zo'n ding? Wat, wat? Nou ja, je gebruikt alleen maar de, linker, de linkerhand in dit geval. Ja, het, het volgende liedje de rechterhand. Godverdankt, heel <laughs> ja, bang. Ja, ja. Zeg even, want het programma heet uh, Vrij met Hadewig en Mike. Uh, dit is het nummer, het heet Noor aan je slechte kopie. Ik heb hier de, uh, de, de spellijst met alle nummers mm -hmm. uit het programma. Van Hans Bratke und Hans Giet. Hoe... Wie komt dit op het <laughs> programma terecht? Wie, wie komt hiermee? Uh, ik kwam hiermee. Dat kwam omdat ik een keer met een Big Band heb gezongen. En Greetje Kauveld heeft destijds dit nummer gezongen. En mm -hmm. ik vond het wel een heel leuk humoristisch nummer voor tussendoor. En het is ja, het, het, het, het klinkt heel simpel, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Maar ik vond het een hele leuke frisse noot tussendoor. Ja. En ja, het is, we zijn nu even, omdat we nu alleen een piano hebben en zang, kunnen we niet alle nummers laten mm. horen. Dus nu zijn we een beetje. Ja, kunnen we alleen maar een beetje de ouderwetse nummers laten horen. Ja. dat die met piano en zang zijn. Maar, ja. maar, maar, maar, maar gaat het zo? Uh, uh, jij komt met een idee, Mai komt met een idee. of, of, hoe, hoe, of zijn er nog Je andere? Je gooit die... gewoon allebei ja? een hele hoop uh, stukken op een hoop. En uh, ik, volgens mij, vond ik eigenlijk alles wat jij aandroeg leuk. En andersom ook. ja Ik denk dat er misschien één of twee stukken zijn geweest dat we zeiden, nou, toch maar niet doen. Nee, en wat, wat is dat dan bijvoorbeeld? Wat, omdat het ingewikkeld is? Of? Nou, ik kan me uh, herinneren dat er een nummer was, ik weet de titel niet precies meer, maar dat is een nummer wat zo vaak gedaan is, dat je dan, als je het weer gaat doen, een beetje belast bent door de historie, zeg maar. Ja. Ja. En, uh, maar voor de rest vonden we eigenlijk alles wat uh, de, de ander aandroeg leuk. Ja. En... Uh, dat is ook een beetje de rode draad in het programma. Ja, dat is ook een beetje... Het is eigenlijk heel simpel wat we doen. We doen waar ons hart sneller van gaat kloppen. En we hopen dat we mensen een hele troostrijke, fijne, uh, geweldige avond kunnen geven. Snap je? Dus het is niet, we hebben niet een bepaalde boodschap of zo. Nee, het is maar, ook heel, heel duidelijk. Jullie komen gewoon samen op. Ja. Uh, uh, al al, al uh, converserend, als ik me goed herinner, was dat na de pauze. Nee, dat was na de pauze. Maar in ieder ja. geval, uh, ja, oh, zingend kan je ervoor Met een, een middeleeuws lied. lied, ja. Ook ja, ook zoiets. Ja. Want dat is ook, waar komt dat dan vandaan? Je kan het bij elk nummer natuurlijk vragen, maar dat vond ik ja. wel heel opvallend. En het is niet dat ja, je zegt van, we komen van de nee, showtrap precies. af en. Uh, Nee, ik vond het wel mooi. Dat, dat liedje zongen wij thuis vroeger. Mijn ouders zijn allebei muzikant. En vonden het leuk om allemaal uh, meerstemmige liederen te verzamelen. Dus dat zongen we dan met het gezin. Tot grote ergernis van mij mijn broer op een bepaalde leeftijd, weet je wel. Maar dat was heel leuk. En ik vond het mooi dat het lied heet Als ik u vinden En toen dacht ik, het is wel heel mooi als Mike en ik opkomen. En we proberen elkaar te vinden. En wij proberen het publiek te vinden in deze voorstelling, snap je? Dus dat is toch een soort boodschap aan het begin vond ik eigenlijk wel mooi om ja. daarmee te beginnen. Het is... Ja, het is ook zo leuk om een liedje te zingen wat uit 1590 komt. Van ja. Hubert Waalrand <laughs> met A.E. Ik, ook, Want, ja. Daar word ik al helemaal blij van. Ja. Als ik u vind, met ik, met ICK. Ja. Dat is ook zo. Ja. Je kan dan ook heel mooi om, uh, over laten gaan in uh, May I Invite You. Want dat is dan ook zo. Dus dat is dan jouw nieuw uh, En van single, ook. Ja, mijn nummer heet Invite ja. You. En ja. Mike's eigen nummer heet I Am Inviting You. En dat vonden we zo mooi dat we allebei een nummer hadden gemaakt... dat over Inviting ging. Dus mm -hmm. dat hebben we door elkaar heen. Dat kan Mike dan als geen ander. Dat in elkaar laten overlopen. En, uh, ja. Ja. Wat? ja dat is ja, dus, ja. I invite you. Ik, ik wil even met jullie terug naar, dat verhaal is natuurlijk al vaker verteld... maar die, die Mike en Thomas show, waar jij, Hadewieg, als gast in zat. Ja. Mike natuurlijk gewoon als Mike. W wat gebeurt er? Waarom, waarom is er een klik? Of wat was die klik dat jullie dachten, wij moeten muzikaal verder? Ja, we hadden eigenlijk gewoon een heel leuk gesprek. En we herkenden iets in elkaar. Wat en toen dat vertelde dan? Hadewieg, ja, dat, dat is, volgens mij is dat iets ouderwetserigs... wat wij allebei aan ons hebben hangen. Uh, Hadewicht, door, de, door, de, door dat ze in de jeugd dood is gegooid met barokmuziek. En, uh, en ik, omdat ik gewoon hele ouderwetse ouders had. Uh -huh. En uh, dat herkenden we in elkaar. En toen ze vertelde Hadewicht dat ze naast acteren ook wel eens zong. En toen dacht ik in eerste instantie: ja. Oh, okay. dat, dat, dat kan best. <laughs> dat doen er meer. En, uh, en, maar toen stuurden ze wat op en dat was zo goed. Toen dacht ik: je moet er toch wat meer mee doen. En toen zijn we een keertje bij mij in de studio uh, wat gaan opnemen. Ja, zoals is begonnen. Is begonnen. Ja. Dus dat, dat levert dan uh, in, in eerste instantie een, een heel succesvol eerste programma op. Ja. Maar dan ben je niet klaar. Uh... We hebben gewoon, en dat is natuurlijk ook bijzonder als je in het leven mensen tegenkomt waarmee je zo'n goede klik hebt. En we hebben ook gewoon een hele goede, uh, vanzelfsprekende samenwerking. We vullen elkaar gewoon goed aan. En uh, ja, dat is gewoon heel bijzonder als je dat hebt in het leven toch? Dus waarom zou je dat dan maar één keer doen? En mm -hmm. het is ook niet. Uh, dat we toen klaar waren of zo? Uh, nee, nou, het ja. is, we hebben toen met een band gespeeld. Ja. En wat ik een overweging vind om het juist met z'n tweeën te doen... is dat je nummers heel erg terugbrengt tot de essentie. Als je dat stript van alle drums en alle bassen... en de gitaar en de synthesizers en de hele meuk... dan blijft er een kern over... En dat is soms heel interessant om de kern van een nummer te zoeken... want die kan soms ergens anders zitten dan je van tevoren denkt. Mm -hmm. ja. Ja, hij heeft die tot, uh, tot bij jullie zelf ook tot uh, uh, zeg, muzikale ontdekkingen geleid? Dat je nou, dacht, ja, ik wist Ademiek... niet dat ik, dat ik dit kon, bij wijze van spreken. Hadewieg kwam met een stuk van Kate Bush. En Babushka. Babushka, Babushka ja. En dat had ik nog nooit verstaan, realiseerde ik me. <laughs> ik wist niet waar het over ging. Totdat zij het voor me zong, ja, ja. toen dacht ik... oh god, dat is eigenlijk een heel tragisch nummer. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Ja. En dat hebben we ook helemaal veranderd. En daar ben ik eigenlijk wel trots op hoe we dat gedaan hebben. Dat krijgt een hele trage gedragen uh, uh, toon bijna. Ja. Nou, dat, zo begint het. Zo begint het, ja. Het is in ieder geval heel anders... Hoe, hoe het nou wel is, vind ik altijd heel moeilijk trouwens te omschrijven. Maar hoor, we hebben muziek. iets meer de tragiek toch ja. wel benadrukt. benadrukt ja. Ja. Van een vrouw die, die voelt dat de relatie tussen haar en haar man spaak loopt. Uh -huh. En die een hele ingewikkelde truc gaat bedenken om dat weer op gang te brengen. <laughs> ja. Door zichzelf ja. te verkleden als iemand anders. Ja. Ja. Ja. En uh, dat is, ja, is eigenlijk een fantastisch verhaal. Prachtig... Ja filmisch gegeven. Ja, wat, wat is dan belangrijk? Want je, je zegt het fantastisch verhaal. Is het verhaal bij de muziek belangrijker dan het muzikale Als ik eerst ben, nee. nee. Het is, bij mij is altijd het muzikale aspect het belangrijkste. Ik heb namelijk ook heel veel nummers, moet ik eerlijk toegeven... waarvan ik helemaal niet weet waar het over gaat. Want dan vind ik de muziek gewoon heel mooi. Ja. En ik zing ook nu nog steeds fonetisch mee met nummers... omdat ik vaak door de muziek eerder geraakt ben. En, uh, en pas later blijkt dat ik de boodschap ook nog eens heel mooi vind. Mm -hmm. Maar soms... is ja, het sluit de muziek zo aan bij de tekst... dat, dat de muziek al voor zich spreekt, snap je? Maar, ja, ja. ja, ja. De, je hebt een, een, een theaterachtergrond. Je hebt heel lang toen ook op Amsterdam gezeten. Ja. Deze week was het 25-jarig jubileum ook van de groep. Ja. Ben je nog geweest, dinsdag? Ja, ik ben geweest, ja. Hoe, hoe was dat? Ja, het is gewoon heel leuk. omdat uh, Het voelt nog steeds een soort van als mijn familie. en ik, ik hou nog steeds van ze en ik, ik ga nog steeds veel naar ze kijken. Ook bij repetities en... Ik heb nog steeds heel veel contact met mensen, dus voor mijn gevoel ben ik niet helemaal weg, snap je? Mm -hmm. Maar ja, ik ben wel uh, voor mij. Is het heel goed geweest om daar weg te gaan, omdat ik me meer op de muziek wilde richten en dat ja, dat is gewoon niet te combineren. Omdat Toneel op Amsterdam, je bent zoveel, je bent zo druk en zoveel in het buitenland, mm -hmm. maar uh, dus ik, ik ben daar wel weg. Maar het is niet dat ik me als een soort vreemde voel, of, nee, nou. nee. of ik was M ook... mis je het ook nog niet. Um, als ik eerlijk ben, niet. Maar dat is niet omdat ik, ik. vind het fantastisch, hè? En, maar ik heb nog steeds veel contact met ze en ik zie hun voorstellingen. En ik ga binnenkort weer scènes uit hun huwelijk hernemen. Weet je, dus je, je blijft wel een beetje uh, met elkaar gefamiliet. Mm -hmm. Toch? Ja. ja. ja. En, en, en uh, Maatje, jij, jij hebt nu ja. even Thomas even losgelaten. Jullie hebben de kerstrevue nog gedaan. Ja. Uh, staat het ook om Pietjes? Of is het een beetje zoals met de Vliegende Panthers? Nee, dat die zijn... misschien wel nooit weer bij elkaar komen? Nee, wij, wij zijn. Uh... Tussen producties in zijn we altijd een gezelschap in rusten. Een oude mannenclubje wat uh, eventjes niet bij elkaar komt. Om, om wat voor reden dan ook. En uh, dan gaan we weer iets vinden wat, uh, wat we samen gaan doen. Ik zal ongetwijfeld met Thomas nog dingen blijven doen... Want daar heb ik ook een hele aparte samenwerking mee ontwikkeld... gedurende de twintig jaar dat ik met hem uh, mm -hmm. op show ben geweest. Mm -hmm. Dus dat is iets wat je ook niet zomaar uh, even aan de kant zet. Ja. Daar heb je twintig jaar voor geknokt. Ja. Zou het kunnen dat... Uh, dit is een hele muzikale samenwerking die jullie nu hebben. Zou dit zich ook kunnen ontwikkelen tot iets wat ook meer richting acteren, uh, cabaret gaat? Zou, zou dat kunnen? Nou, weet ik niet. Ik denk niet als ik nu zo impulsief denk. Nee, ik denk dat niet. Nee, nee? Omdat, we, omdat we muzikaal zo'n klik hebben... en we dat eigenlijk stiekem ook het leukste vinden. Het uh -huh. is zo dat, ja, ik ben een geschoolde actrice en een cabaretier... maar dan toch vinden we stiekem muziek maken het allerleukste. Dus, ja. ja en Hadewie brengt ook in, in, in haar zang, vind ik, heel veel van het acteren mee... Dus uh, dat, dat is een van de leuke dingen van zingen. Dat je er alles bij kan doen. Leer jij, dat, leer jij wat dat betreft nog iets van haar? Ik kan heel veel van Haderwieg leren. Ze is een zeer virtuose ja, actrice. kan maar leer je ook iets van. Ja. <laughs> kan. Ja. ja. ja. ja. Nou, wat Haderwieg bijvoorbeeld ontzettend goed kan... en ik nog niet zo goed beheers... is altijd op topniveau zitten. Dus ja, als ja. Haderwieg een podium opgaat... gaat ze voor 120 het podium op. En jij, en jij bent... En ik doe wel eens 70, 80, 70. als ik gewoon een slechte dag heb. Uh -huh. Of geen zin. Ik, maar Mike ik... brengt weer heel erg de, de, de melancholie en de humor mee mm -hmm. in de muziek. Dat is ook wel geweldig. Heb jij het door als hij op 70% ziet? Uh, nou, ik, kijk, Mike is zo eerlijk en oprecht. Dus een, ja, jij voelt dat zelf misschien zo, maar ik heb dat minder door. Soms dan is de energie in de voorstelling wat minder. Maar op zich geef jij wel alles. En, uh, is de kern is er altijd, snap je? Dus de, de... Ja, ja. ja. ja, ja. Ik, heb, ik ben zelf voor mijn gevoel meer buig. La, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Er komen allerlei muzikale helden voorbij. Dave Brubeck onder andere. Wat ik ja. heel leuk vond, was een stukje van Boris Vian. Uh, ineens, Le Deserteur. Ja. De uh, klassieker ja. oh. die voorbij komt. Ja. Het is een heel mooi, breed uh, muzikaal programma. Jullie gaan dus zo dadelijk ook nog een Frans uh, ding doen. Hè? Mm -hmm. Ja. Jij hebt, ik zei het al, uh, invite you. je hebt een single uit. Je gaat een album brengen. Ja. Uh, ja. Al die projecten. Um, uh, dan heb je ook nog die musical die loopt door. Hè? Mm -hmm. uh, die die Hazas musical. Uh, die is zelfs verlengd tot december, geloof ik. Ja strooit dat nog zout ergens in, in de machine voor andere of zand in de machine voor andere dingen. Nou, het is zo, ik, ik vind het heel fijn om verschillende dingen naast elkaar te doen, omdat het elkaar inspireert. Zo werkt het voor mij. Het is toch. Ik merk dat mijn acteren beter wordt als ik meer zing, en ik merk dat mijn zingen beter wordt als ik weer alleen geacteerd heb. Dus dat is voor mij zo werkt dat in ieder geval. En, uh, dat is het fijn aan de musical. Hij gelooft in mij. Die is om de tournée met Mike heen gepland. Heel luxe. Heel fijn. Dus als ik veel met Mike speel, speel ik minder met de musical en omgekeerd. En mijn album was al opgenomen. Okay. En die komt 15 april uit. In de Bitterzoet, 8 uur. Jongens, wees erbij! Heel fijn. <laughs> Goed. Ik eh, nodig jullie uit om uh, tot slot nog een uh, nummer te gaan doen: een Frans nummer. Hoe heet, Monsieur, heet het? Montje. Piaf. Oké. Veel plezier. Meld ik intussen even dat, Dank uh, dat Vrij met Hadewig en Mike woensdag te zien is in de Meersen in Hoofddorp. Vrijdag in Theater de Naald in Naaldwijk. Zaterdag in de Maasport in Venlo. Tot met euh, Brie Nij. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, Laissez-le -en moi encore un peu à moi. Le temps de commencer ou de finir. Le temps de fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, ah oui, mon Dieu. Laissez-le-moi encore un peu à moi Mon Dieu, ah oui, mon Dieu Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux Six mois, trois mois, deux mois Laissez-le-moi, oh, seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir. Le temps d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi.